Neem eens luisteren. Ze hebben ons niet gezien. Waarom ontsnappen we niet? Omdat wij doen wat Reising gezegd heeft. Schiet hem op. Help hem die schapen op te jagen. <hast> Reising is gek. Weet je hoe ze hem in de andere barakken noemen? Let me eens op hoe ze jou straks noemen als je niet doet wat je gezegd wordt. Dan kom mee. Hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hop. Hop. Hop. Hop. hop. hop, hop. hop. hop. hop.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 Hoe jij ooit tot kapitein in SS hebt kunnen schoppen, dat is mijn raadsel. Maar goed. Voortaan is het afgelopen met die bespottelijke ontsnappingsplannen van jou. Ik laat in alle brakken de boodschap verspreiden... dat de ontsnappingsplannen in het vervolgen mei goedkeuring moeten worden voorgelegd, begrepen? Iedere Duitse gevangene heeft de plicht te ontsnappen, Colonel Kalman. Ja, of houdt de Weermacht er soms een ander standpunt omlaan. God, man...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 Dag, kapitein. Nou, ik voel me goed. Aha. Het is niet zo ernstig gelukkig. Het spijt me dat ja, ik... Ik heb de... wat uh, sigaretten voor je meegebracht. Wil je er een? Nee, nee, straks maar. Steek er nu maar eentje op. Nu. Oh. Goed dan. Kon je het kamp goed zien toen de uitstikkelingfakkels werden aangestoken? Hé! Hey! Hard op praten had ik gezegd. Vlug, echt de omgeving goed verlicht door die gasfakkels? Nee, helemaal niet. Nou, praat u die op, anders schop ik ja. je eruit. Echt niet? Weet je het zeker? Het licht was veel te fel. We werden totaal verblind. Goed, goed werk, Brand. Goed werk. Oké, okay, ik heb jullie gewaarschuwd. Uh, Luid! Aardig, aardig, aardig, aardig, aardig, aardig! Hey, Vosbrand. Best er ermee. Dank u, kapitein. Klein! Die meeuw, die krijgt steeds meer kracht in zijn vleugel. Over voor een paar dagen, dan moet hij weer kunnen vliegen. Het is er.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 Twee tunnels. Eén om ontdekt te worden en een andere om door te ontsnappen. Goed, groep hier. Attentie. Gaan ja, naar de Ja, de de ja, ja. Ja, de laatste man die de tunnel verlaat. Rijkt Eén keer aan de touw twee keer als er Engels in de buurt. Hier. Twee keer. Wat maken ze toch van lawaai? Dat doen ze altijd in deze barak. Om mm. het geluid van het graven te Als het hier rustig was, zou het Engels aangaan krijgen. Mm. Memmers? Ja, alles gaat van een leien dakje. Mm. De groep van Memmers gaat het trainverkeer. Nee, ja, ja. En hoe? Uh, we gaan stemmen tussen de wisselstrekker en verbindingskabels doorknippen. We zijn nu vijf minuten mm. onderweg, reising. Nou, ah, twintig man. Verdomme reising. Ik begin aan te geloven dat het je gaat lukken. Als Darling zijn mannen maar op de uitrikkel laat staan... Mm. en de vakken laat branden tot het licht wordt... Want zoveel tijd hebben we wel nodig. En wanneer ga jij? Klein en ik gaan als laatste. Nee, hey, met z'n tweeën maar. Ja. Ik dacht dat elke groep met vier of vijf mensen zou bestaan. Ja. Klein spreekt goed Engels. Wij redden het wel met z'n tweeën. Ja. Nou, jou, Klein. nou. neem je dat ding ook mee? Ja, waarom niet? Hij heeft ons geholpen met het graven van de tunnel. Misschien brengt hij ons nog meer geluk als we straks vrij zijn. Ze hebben gelijk. Je bent inderdaad stapelgek.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 Nee, toch niet. Je bent gek. Je bent stapelgek. Help me even trekken, verdomme. Hoeft al niet meer. Hij is los. Maar wij... Wij zijn er nog lang niet. Oh, oh, oh, op, meneer Thomas. Weet je wat lekker is na nou een dag hardwerk in de naam? Mm -hmm.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 Sluit ze allemaal op en hou nog een extra controletelling, barak voor barak. Begrepen, overste. Oh ja, nog één ding. Stop ze niet in de barak waar jullie die tunnel gevonden hebben. Hè? He? Jawel, overste. Juist. Luister, jonge dame. Ik wil dat je 59 kleine papieren vlaggetjes moet maken. Met een hakenkruis erop. Even een niet. Ja? Jij probeert een grote kaart van Bridges in de omgeving te pakken te krijgen en die hangt hier... Hier op de muur. Ja. Ik wil voor elke gevangene een vlaggetje op de kaart. Om te zien waar en wanneer die gepakt is. Komt in orde. Zeker om indruk te maken op je bezoek. Nee, nee, ja. dat niet. Nee, ik wil zien of er een bepaalde regelmaat in hun bewegingen zit. Ik begin maar met die vier die in de wereld van ja. Doe ik? Ja, met. Uh, met mij. Ja, hoogste. Wat? Wilt u dat misschien even herhalen? Ja. juist. En dat is het uh, definitieve aantal. Mooi, dank u wel. Ja, jonge dames, maken we elf vlaggetjes bij. Dat zijn in totaal 70 gevangenen Zo. Zeg, Rising. Waar hm? heb je dat geleerd? Koeien melken. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Jij? Ik yeah. <laughs> kan me niet voorstellen. Zo'n raar gezicht. Ja, ja. Ah. ja nou, nou, zorg dat het beest stil blijft staan. Ja. Ik ben nooit zo dol geweest op koeien.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 We zijn nog lang niet in Londen. Er lopen veel te veel mensen rond op zo'n goede ramplacement. En misschien wordt er in Londen ook wat gronden naar ons gezocht. Maar vinden we vinden wel een verlaten huisje van Schuur, waar we ons enkele dagen schuil kunnen houden. Je gaat toch niet springen met dat ding op je rug? Mm -hmm. Waarom niet? Klaar? Ja. ja. Nu! woningbouwprogramma voorrang zou moeten krijgen... ...maar hij sprak er ook uit dat er onmiddellijk... na namelijk... Jongens, stil even, ik heb een luistering. Is me mee? Coffee, is de... me de... Ik, ik heb het duimgebied tot tien maar is, Sorry, johan, even wachten even. even. Oh. Er zijn nog niet twee Duitsers aangehouden... Hier, ...die behoorden tot de groep van... ...een nee. keerstgevangen die vijf dagen geleden... ...uit een kamp bij Bridgham... ...in het graafschap Glamorgan zijn ontsnapt. Jongens, nu niet er zijn al... Er nog acht Jongens, op zijn hey, even stil. van leger en politie in Glamorgan ...hebben het gerucht tegengesproken... Als zouden de ontsnapping in contact hebben gestaan met een duimschip. Ja. dat hen voor de kust van Zuid-Wales had moeten oppikken. Ja, ja. In toespraak tot het lager... Ja, gebeurt schief... Oké. Okay. Ja, sorry, Hurry, uh, wat wil je zeggen, jongen? Dus jullie zijn nou tot de conclusie gekomen dat dat zogenaamde plan met dat het schip een afleidingsmanoeuvre was. Ja, maar een uh, hele slimme afleidingsmanoeuvre. 62 man pakken, Hurry niet. Toen Bevers toch de eerste twee had gepakt, een paar uur nadat de ontsnapping ontdekt was. had ik er het volste vertrouwen in dat we ze binnen een paar uur allemaal niet te pakken zouden ja. hebben. Denk jij dat het brein achter die actie bij die 62 zit? Nee, nee, denk ik niet. Er gaat er niet bepaald veel van zijn uit. De laatste groep die we hebben gepakt, was al net zoals de rest. We waren als makke schapen aan, uh, We mogen er nog wel wat bang voor zijn. Ja, hallo, inspecteur meege. Wat? Allem. Wanneer? Oké, okay, kom eraan. Nou, ik uh, moet opwacht, Henry. Ik heb de vroeg gejaagd. Twee Duitsers hebben een vrouw doodgeschoten in Portskool... Verlaten. Ik hoop het. Het lijkt wel alsof er heel jarige mensen me komen. Kom in. Ja. ja, zie je wel. Helemaal verlaten. <laughs> nee. hey. Oeh. Dat is een stuk beter zo. Die riemen sneeuwen, schouders. Ik snap niet waarom je dat ding zo nodig mee moest nemen. Zeg, er zullen boven wel geen bedden of matassen zijn. Zeg, heb je dat handboek van die automobilistenclub nog dat we in de vrachtwagen hebben gevonden? Ja, dat zit hier in je zak. Hier, twee blikjes corned beef, dat is alles wat we nog hebben.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 U heeft hem dus aangehouden. Ja. En heeft iets gezegd? Nee, ik kan hier helaas niet weg, want er zijn nog acht van die ellendelingen op vrije voeten. Ja, prima. Jullie hebben goed werk geleverd. En hou op de hoogte, hè? Oké. Okay. Nou, ik wist wel, niet dat die jongens in Porthcollot zonder ons zouden klagen. Ze hebben het Canadese vriendje van die vrouw verhoord, en toen bleek dat hij een of meer schoten had gelost. En toen ze met het resultaat van het verdere onderzoek confronteerden.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 En Klein, ach, nogmaals. Klein dacht alleen maar aan spelen Stel leeghoofden. Ja? Ja, die is hier. Voor u, inspecteur. Oh, dat wel. Inspecteur, mee. Goed, we zijn over twintig minuten terug. Zoals ik al zei, die Klein en die reizing... Waren ja, hoe... niet de twee mannen die een uur geleden in een bos bij Gloster zijn gepakt? Wordt het langzamerhand niet het tijd om uw mening over Klein en reizing te herzien, overste?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 Accordeonmuziek. Wat? Ja, altijd als ik bij Darling op bezoek was, dan hoorde ik accordeonmuziek. Maar sindsdien snap ik niet meer. Uh, uh, misschien heeft Darling hem in beslag genomen. Inderdaad, dat zou kunnen. Zoek dat voor me uit. Komt voor elkaar, inspecteur. Heeft de het Je rijdt door de bel. De achterkant is breder dan de voorkant. Het is verduiveld lastig rijden op zo'n ding. <laughs>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 vast was de afstand van de Bernd van verdomme. Ja, zo oh ja, ja. Maar de weg is versperkt. Wat moet ik doen? Gewoon doorrijden. Zet een, een vastberaden gezicht. Alsof je niet van plan bent om te stoppen. Maar ik zal dat moeten stoppen. Ze hebben een vrachtwagen dwars over de weg gezet. Doe wat ik zeg. Rising, die soldaat heeft een geweer. We moeten ons overgeven. Nooit, nooit. Ga langzaam maar rijden. Er niet zit in die de kant. Wat zei hij? Hij hey, hey, zet die wagen aan de kant. Kun je er nu door? Eh, uh, hey, Ik geloof het niet. Rijd door, man. Hij gebaart dat je er door kan. Ik iets tegen ze zeggen. In Alleen in de zwaaien knik -idioen. Nee, nee, het, uh, het spijt me. Uh, hij is niet te koop. Echt niet? Nee, nee. Nou ja, was het proberen waard? Tot ziens hè? Ja, tot ziens. Oeh. Ging het over de accordeon? Ja, ja, hij uh, wilde nog kopen. Kopen? Dat had nooit gekund. Dat ding speelt een essentiële rol in hem plan.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 Je hebt nooit veel voor een ontsnapping gevoeld, hè, Nee. Het uh, spijt me, Reising. Hoe gaat uh, je het nou verder met je gedrukkige Engels? Ik wil dat je iets voor een stuk papier schrijft. Het woord doofstom. maar dan in het Engels. Dat hang ik dan aan mijn accordion. <laughs> dat is heel slim. Ik zie nog gebeuren dat het je lukt.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 Zo. Ja, en er is nog iets. Mijn Duitse verklikker is zwaar mishandeld. De mannen die het hebben gedaan zeggen dat het een bevel van Reising was... dat na zijn ontsnapping uitgevoerd werd. Ja, maar met Ernie neem jij vol. Ja. We hebben steeds niet gevonden? Nee, nee. We hebben steeds niet gevonden overstrekt. Ja? Waar? Ja, kijk. Het zit allemaal een... Uh... Dus u, de politie ja. van Hampshire heeft Klein gepakt. Ze hebben hem aangehouden en herangeerderijden in Portsmouth. En Reising? Uh, ik zal het even vragen. Was hij alleen? Oh, ja. Waar wordt hij ingewoond?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 Iedereen een stukje achteruit. Toen mensen, achteruit. Hé, hey. Hey, Tommy. Ja, wat is het. Zie jij die straatmuziekkamp met die accordeon? Heb je hier eerder gezien op Jeroen? Nee. Er is iets vreemds in die man. Laten we maar eens een babbeltje met hem gaan maken. Ja, maar hij is doof. Dat vraag ik mij af.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 Volgende week hoort u de tweede aflevering van de serie Oorlog achter Prikkeldraad. En die gaat over de spectaculaire ontsnappingspoging van de vliegers Harry Wappler en Hein Schnabel.